Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Social media staat vol met berichten met de tekst Dag Sinterklaasje... want Bram van der Vlucht is overleden aan de gevolgen van corona. De acteur was vooral bekend van zijn rol als Sinterklaas. 25 jaar lang noemde hij zichzelf een belangrijke raadgever van de Sint. In 2010 gaf hij de rol door aan Stefan van der Wallen. Toch was Bram twee weken geleden nog te zien als Sint in het programma De Vijf Uurshow. Sinterklaas drinkt uitsluitend met rietjes... Nou ja, daar kan iedereen wel met zijn vieze vingers aangezeten hebben. Dus het coronarietje heeft een verpakking. En nu mag niemand er meer aan zitten, behalve Sinterklaas. En veel mensen die met de Sint werkten, zoals Jochem van Gelder, Stefan de Wallen en Jochem Meijer, delen op social een eerbetoon aan de acteur. Bram van de Vlucht was 86 jaar. Ook Italië gaat in lockdown. Rond kerst, oud en nieuw en drie koningen... mogen Italianen alleen reizen voor hun werk en in noodgevallen. Ook zijn dan niet-essentiële winkels dicht. Het gaat best wel goed met de cijfers en de druk op de zorg. Maar dat willen ze vooral zo houden, zegt correspondent Mustafa Magadi. Kerst is hier in katholiek Italië familiegeoriënteerd. Experts die zijn bang dat het virus weer opleeft... als ja, de Italianen door het hele land gaan reizen om hun familie te zien tijdens de feestdagen. Premier Conte die zei ja, dat hij zo vlak voor de finishlijn met het vaccin opkomt... ...een derde golf wil voorkomen. Dus dit is vooral een preventieve lockdown. De maatregelen werden wel verwacht... ...maar desondanks noemt premier Conte het een pijnlijk besluit. Het is een treurige boel in de tuincentra. Door de lockdown moeten ze hun deuren dicht houden. Niemand komt kijken naar winterwonderlandjes... ...kerstbomen, rendieren en skidorpjes. En dus breken ze de boel maar af. Ja, je werkt hier nog weken naartoe om het mooi op te bouwen. Je haalt het maanden... Tiptop en dan nu sta we voor de kerst op te ruimen. Het is uh, bijna kerstmis en je staat op te ruimen. Eerlijk gezegd doet het wel een beetje pijn. Sommige tuincentra halen nog wat geld binnen met een bloemen- of oliebollenkraam voor de deur. En het weer nog steeds meer bewolking in de loop van de dag. In het westen ook wat regen met 10 tot 13 graden. Morgen iets meer zon, dan wordt het zo'n 11 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 heeft gedraaid voor uh, alle disco-freaks die nou aan het luisteren zijn naar de radio. Deze heerlijke single uit de jaren 80 van Polly Carmen en Down My Number. Een 12 jaar, toen werden ze nog gemaakt in die hele grote zwarte platen, Die uh, dan uh, extra lang erover uh, deden voordat die afgelopen was. Zo'n singeltje was zo voorbij. Dan was je blij dat je zo'n 12 inch uh, op kon zetten. Kon je toen de tijd nog roken, Albert-Jan. Dat was een, uh, een rookplaat. <laughs>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 naar de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En dat kijken doe je via cfm livenl zfm-live.nl kijk je live mee in de studio. Nou, ik heb het beloofd. In uur 2 ook uh, heel veel lekkere kerstmuziek. Daar komt hij aan, de nieuwe kerstsingel van Miss Montreal. Kerst op je radio. Op je radio. radio, radio, radio. Met CFM. Hele fijne dagen. with shining lights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 We het origineel van deze single van Chris Ria. Maar onze eigen Yves Meeres heeft uh, volgens mij verleden jaar of het jaar daarvoor ook een versie van deze plaat gemaakt. Maar nou ja, misschien, misschien dat we die in het derde uur nog wel kunnen gaan draaien. In ieder geval inderdaad uh, de originele single Driving Home for Christmas... blijft gewoon echt een kerstklassieker. Zo op de zaterdagmiddag begint het al een beetje donker te worden trouwens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 Can you keep it up? Yeah Cause then I'll like to keep you up So maybe I'ma keep you up more. But when I'm riding. I'ma leave it open like a door come inside it Even though I'm with you, you can hit it like a side chick Don't need no side chick. No. Got the night birds, earthquake, earthquake. 4.5, wanna make the best yeah, shake. shake but it's down, heavy even though it's lightweight, lightweight You yeah, yeah, started at yeah. midnight Go till the sunrise but not the same time yeah. But I was counting the time when we got it for life Tonight. I know all your favorite spots favorite spot. We could take it from the top en ook de nieuwe hits draaien we zeker voor je op de zaterdagmiddag bij CFM.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 Op de website en Facebookpagina meer informatie daarover. En morgen dus van 1 tot 6 uur de, top 1, de Rainbow Top 51. Live vanuit het studio hier aan de Tolweg. Nou, welke zal er op één staan? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Uh, Bohemian Rhapsody? Nee, uh, uh, niet. niet? Uh, village people. Village. Nou.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 you would say goodbye Ik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 Uh, en de visie is nog niet een definitief plan. Uh, corrigeer me als ik iets verkeerd zeg, want ik ben natuurlijk maar een amateur-politicus. Uh, en vervolgens uh, waren partijen die zeiden van, nou, we willen daar meer dingen in zien. En zij zou mogelijk terugkomen met een nieuwe visie. En heeft besloten, ik doe het maar uh, voorlopig niet. Klopt dat ongeveer? Is dat ongeveer? Ja, dat klopt wat je zegt. Ja, fijn. Dus de partijen die, uh, die dat vonden, dat was uh, OPZ, uh, de VVD en de PVV.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 Ja. Blijft de Bruna in Sanford toch open? Dus... Dan mag ik daar nog even iets, iets, iets, iets aan toevoegen. Ik, bedoel, ik, ik was toe aan nieuw kopieermachine, kopie, kopieerpapier en, en nieuwe toner-toestanden. Ja, het is niet uh, essentieel, ess ess speciaal. Uh, nee. Jawel, maar toen ik ging altijd naar de Bruna om dat te halen. Ja.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 Bijvoorbeeld bij de Albertijn daar staat er een hele file bij de Bali. Ja. Zijn, zijn wietwinkels trouwens wel open? <laughs> Geen idee. Nee, dat gaat, gaat mij een beetje te ver. <laughs> we laten we gewoon doorgaan. Deel 2 van het interview wat vanmiddag gehouden is met Kees Metters. Dan gaat het over de entree van Zandvoort en het Badhuisplein. Is inderdaad uitgesteld tot ongeveer het zomerreces. In ieder geval, dat is de planning. Er was ook commentaar op Corendon over... Het...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 Ze zitten altijd uh, bovenop het nieuws, zoals uiteraard hoort bij een lokale radio-obiton. Uh, Keurig. Nee, helemaal goed. Maar dit, het was afgelopen dinsdag en uh, stond op de agenda... ze halen dat uh, er vanaf om... Die, om, om, om, om, om...